Dit is een opname van Jos 12 maart, kwart voor acht, s'avonds. Het gaat over de vraag over het een geluid van vroeger. Het eerste wat bij mij bovenkwam toen ik dat zag, is het geluid van zo'n sneeuwschuiven, waarmee je de stoep voor het huis kunt vrijmaken. Dat maakt zo'n schurend. Verrassend geluid. Uh, het geluid is niet aangenaam, maar het feit dat er sneeuw ligt en zoveel dat je uh, het moet gaan weghalen, daar verlang ik nog wel naar. Het is misschien een realistisch verlangen, maar dat je weer zou kunnen schaatsen op natuurreis. Ja.